Goedemiddag. Ik heb een, een oorlogsspreek. En omdat ik een oorlogsspreek heb, leek het me fijn om samen ook nog een oorlogslied te zingen. Het schijnt in het Nederlands wel, al iets bekender te zijn. Maar we zingen het in het Engels. mijn preek uh, heb ik met grote emotionele letters gezet. Wij zijn in oorlog. En wij vergeten dat nog wel eens, omdat we het zo goed hebben natuurlijk. Maar het lijkt me toch verstandig om daar eens over na te denken. Ik wil met u graag lezen. Een stukje uit Genesis. Genesis 3. Overbekend. Genesis 3. En in Genesis 3 daar staat, de slang nu was het lustigste van alle dieren des velds, die de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, Gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden... en gij als God zult zijn, kennende, goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten... en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden... en zij nam van zijn vrucht en at... En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkte dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladen aan een en maakten zich schotten. Toen zij het geluid van de heren hoorden die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? En hij zeide... Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En de heer zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zij? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zei de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft, van mij, van de, of die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. <lacht> Daarop zeide de heer de god tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zei de Heer God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot zover de schriftlezing. Ik ga er gemakshalve even vanuit dat wij allemaal eens tot geloof gekomen zijn. Is er nog iemand die zegt, nou, dat weet ik zo net nog niet, dat kan. Dan is het vandaag een geweldige dag. Want dan kunt u vandaag leven krijgen. Want als je tot geloof komt... wat krijg je dan allemaal eigenlijk? Wat komt je dan... Uh, wat, wat valt je dan ten deel? Op de eerste plaats zou ik willen zeggen, je wordt een kind van God. God zegt, kom maar, kom maar bij mij. Vanaf nu pak ik je beet en ben je mijn kind. Wie van u is er al langer dan tien jaar christen? Nou, dat zijn wij bijna allemaal. Hè? En heeft u daar nou ook los, ik, ik zal het u eerlijk bekennen, dat ik daar echt wel eens een probleem ermee hebt. Dat ik 's ochtends wakker word, stap ik mijn bed uit, mijn tanden poetsen, was ik me, kleren aan, ga ik naar beneden. Ik heb een lieve vrouw, die heeft dan al ontbijt voor me klaargemaakt en een heerlijk kopje koffie gezet. Ga ik zitten, dan nuttig ik dat, dan ga ik naar de auto. In de auto ga ik zitten, dan rij ik naar mijn werk. Dan, ik, dan ga ik werken, dan kom ik weer terug, dan ga ik, kom ik thuis, ben ik moe. Dan ga ik even zitten, een glaasje melk, een wacht ik nog even. Dan gaan we eten, als we dan gegeten hebben, dan gaan we even zitten. Dan gaan we even naar Matthijs van Nieuwkerder kijken. En als dat dan voorbij is, dan maak ik Marlies wakker. Want die gaat dan zo bij me liggen en die wordt dan wakker weer. En dan, en dan meestal dan ga ik vrij vroeg naar bed, want dan ben ik gewoon moe. Dan heb ik dus een hele dag heb ik geleefd zonder erbij stil te staan dat ik een kind van God ben. Dat ik niet een consumptieslaaf ben die op moet staan om te werken zodat ik spulletjes kan kopen, zodat ik moe word, zodat ik kan gaan slapen zonder die spulletjes te gebruiken. Nee, ik ben een kind van God. En dat vergeet ik dan zo dikwijls. Wie herkent dat niet? Wie zegt, nee hoor, ik sta ochtends op, halleluja... en dan stralend, prins van het universum... Eh, loop ik door het leven en zeg tegen iedereen... ik ben het licht der wereld. Dat doen we toch niet? Maar we zijn een kind van God geworden. Zo kostbaar. En het, het schiet zo makkelijk uit ons besef. Maar we hebben nog veel meer gekregen. We hebben eeuwig leven gekregen. Er zijn mensen die denken, als hij dood gaat... krijg je eeuwig leven. Nee... Als de Heer Jezus in je komt, dan krijg je eeuwig leven. Dan ga je leven tot in alle eeuwigheid. En, voor alle duidelijkheid, zonder dat we ons ooit zullen hoeven te vervelen. Ik hoor wel eens iemand die zegt, ja, eeuwig leven, daar word je toch ook op een gegeven moment hartstikke doodmoe van. Ja, hele, de, eeuwen, eeuwen na eeuwen zit je op zo'n vochtige wolk wat, wat op zo'n harp te, te klooien. Nee, eeuwig leven bij God is, is geweldig. Heeft u er wel eens over, wat gaan we daar doen eigenlijk in die eeuwigheid? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ja, de Heer prijzen natuurlijk. Maar gaan we nog... Wat, wat, ja, het staat niet in de Bijbel, maar ik heb er wel eens over gefantaseerd. Ik denk dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn... dat we straks, als we bij de Heer zijn... en het helemaal afgelopen is... zoals dat dan... Het laatste woord in openbaring. Wie weet wat het laatste woord uit het boek openbaring is? Amen hoor ik. Nog meer suggesties? Ja, ik dacht het ook hoor. Maar dat is niet zo. Het laatste woord is allen. Het laatste woord is allen. Als iemand je ooit vraagt. Kan je de Bijbel makkelijk samenvatten? Dan neem je het eerste woord uit de Bijbel. En je neemt het laatste woord. Hij zal zijn in allen. En dan... ...begint er een eeuwigheid en het zou wel eens kunnen zijn dat de Heer zegt... ...ik heb het nou voorgedaan hoe het moet. Dat scheppen, het offer brengen van tevoren, het, het bestieren van een heelal. Uh, Rudolf, jij mag, daar mag jij je heelal beginnen. Jij mag daar een heelal beginnen en je, ik heb het voorgedaan hoe het moet... En de liefde die er nu is... die zal meer worden als jij ook een schepping maakt. En als jij een schepper... Want er staat, wij weten nog niet wie we, wat we zijn zullen... maar we weten dat als hij geopenbaard zal zijn... wat dan? 1 Petrus? Dat wij hem... of in Johannes... dat wij hem gelijk zullen zijn. Dus een eeuwig leven. We, we, we worden een nieuwe schepping... als we tot geloof komen. We, we ontvangen dat we worden overgezet... In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat wij worden opgetrokken in de hemelse gewesten. Dat ontvangen we als je een kind van God wordt. En we ontvangen een vriend. Een van onze lievelingsliederen mag ik toch aannemen. Welk een vriend is onze Jezus. We hebben een vriend gekregen. Maar, en daar wil ik het eigenlijk met u over hebben. We hebben niet alleen een vriend gekregen. We hebben ook, toen we tot geloof kwamen, een vijand gekregen. Kijk, de duivel. De duivel. Daar wordt niet zoveel meer over gesproken. En dat, dat vindt hij geweldig. De duivel haat God uit het diepst van zijn, van zijn hart, als hij dat al heeft. En de schepping van God haat hij ook. Maar bovenal haat hij de kinderen van God. Het is net als in een oorlog waar, waar twee legers tegenover elkaar staan. Het. Het hoofddoel van elk leger is dat andere leger te verslaan en om daarna het land in bezit te nemen. En wij, toen wij kinderen van God werden, werden we ook soldaten van Hem. Timotheus spreekt erover: wij zijn soldaten. En wij zijn dus het eerste doel van de bozen: we hebben er een vriend bij gekregen, maar we hebben er ook een vijand bij gekregen. Een levensgevaarlijke vijand. We hebben net gelezen dat de straf van de boze is dat hij voortaan op zijn buik zal gaan. Vroeger had hij dus poten. Dat kan niet anders. En we weten ook dat tot de mens gezegd werd, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En wat wordt er tegen de boze gezegd? Stof zal je eten. Dus u staat echt op het menu. Hij is een... ...enorme, gevaarlijke vijand. En er zijn heel veel manieren waarop de boze ons zal proberen te, te pakken. Stuk te maken, kapot te maken, verdriet te doen, pijn te doen. Want als hij ons raakt, raakt hij God. Want wij zijn zijn oogappel. Ik wil drie dingen noemen. Er zijn er veel meer te noemen, maar ik wil er drie uh, noemen. Drie wapens die de boze gebruikt. Het eerste is verleiding en zonde. Dat begrijpt u allemaal wel, hè? De boze zal er alles aan doen. Ik heb een, uh, de, de, de tweelingbroer van mijn schoonvader... die ook uit deze konterijen kwam... die zei... Ben... toen was ik net tot geloof gekomen... hij zei... Ben... al moet de duivel het met schepen van de andere kant van de wereld... hier naartoe laten komen... als hij het daarmee kan verleiden, zal hij het niet nalaten. Verleiding en zonde... Daar staat nog een ouderwetse snarenpiano. Tegenwoordig is bijna alles wat je op een podium ziet is elektronisch. Maar dit is nog een snarenpiano. En zo'n snarenpiano werkt als volgt. Er zijn snaren, er is een toets, en er is een hamertje en er is een demper. En als je op die toets slaat, dan komt de demper los. En de hamer slaat tegen die snaren aan. En je hoort een klank. En op het moment dat je de toets loslaat... Dan komt de demper weer terug en is die klank verdwenen. Dat is de normale manier waarop zo'n piano bedoeld is. Om geluid voor te brengen. Maar er is ook nog een pedaal. En als je dat pedaal indrukt, komen alle dempers los van de snaren. Je zou het straks eens moeten proberen. Maar als je die piano, als je die, die voorklep eraf haalt, dat je al die snaren ziet. Je drukt op, de, op het pedaal. Je gaat er dichtbij en je geeft een hele harde schreeuw. Ik ben daarna stil, er zijn een heleboel snaren die mee trillen, die gaan trillen. Die gaan dus trillen op een manier zoals het niet bedoeld is. Nou, zo werkt de boze. De boze die wil op een verkeerde manier bij ons dingen laten bewegen, dingen laten trillen. Hij wil, hij wil ons verleiden. Hij, kijk, waar, waar verleidt de boze nou het meeste mee? Met seks, met geld en met macht. Dat zijn de drie. He, en uh, zoals uh, het, staat ook de, het, het verlangen naar geld is de wortel van alle kwaad. Wat zijn de dingen waarmee de boze ons probeert te verleiden? Zijn dat verkeerde dingen? Is seks verkeerd? Is bezit verkeerd? Is dat je mag regeren? Dat je macht mag hebben in je eigen leven? Is dat verkeerd? Dat is hartstikke goed. Je moet dit onthouden. De boze zal ons altijd proberen te verleiden met dingen die op zich goed zijn. Wat zegt hij hier tegen, tegen uh, Eva? Hij zegt, de heer heeft zeker hij zegt dat je niet... Ja, zegt ze zeker. Natuurlijk wel, we mogen overal van eten, behalve daarvan. Want dan worden we zoals God enzovoort. Nou ja, zegt de boom, maar dat is, niet, dat is helemaal niet zo. Eet maar, want dan word je zoals God. Wat zou de heer eigenlijk willen? Zou de heer ons willen opheffen tot zijn niveau? Zou dat het verlangen zijn van de heer? dat wij een bruid zijn die gelijkwaardig is aan hem? Ik denk het wel. Dat wil de heer graaf? De heer wil dat we zullen opgroeien... tot geestelijke mensen... waar hij een partner in vindt. Dat wil hij. Alleen hij, de heer, heeft daar wel een manier voor. Hij heeft daar een weg voor bereid. En de boze, die zegt... wil je worden als God? En dan geeft hij een verkeerde manier aan. Zo zegt de boze... wil je bezit... En dan geeft hij soms een verkeerde manier aan. Qua belastingopgave. Be, uh, of qua uh, nou ja, mensen stelen, mensen bedriegen, mensen uh, lichten op. Het is niet verkeerd om geld te krijgen, maar de manier waarop. En het heeft mij zelf enorm geholpen, dat beeld. Dat ik heb geleerd. Ik moet de dempers van de piano, hè, de dempers in mijn leven moeten erop blijven. En alleen... Mag het loskomen. Mogen die snaren vrijkomen. Op de manier zoals God het bedoeld heeft. Maar de boze zal altijd proberen. Om te zeggen. Hou je dempest er maar af. Dan zal ik wel zorgen dat de zaak gaat trillen. En dan komt de zonde. En het loon van de zonde. Is de dood. En de boze zal er alles aan doen. Om u te laten zondigen. En zonde is zo verschrikkelijk. Omdat het ons kapot maakt. Ik, heb wel eens, ik dacht wel eens waarom. Waarom maakt de Heer zich er nou zo druk over of wij wel of niet zondigen? Ik stel me dan de Heer voor die op zijn troon zit en, en die door het woord van zijn macht alle sterren en planeten in hun baan houdt. En, en zijn ogen gaan over de hele wereld, gaat door het hele universum. En dan zou hij zich druk maken over het feit dat u wel of niet een getalletje op uw belastingaangifte wel of niet goed invult. Waarom is dat? Wat zal toch de heer, ja, ik bedoel het niet onderbieden, maar dat zal de heer toch een worst wezen? Waarom zou de heer daar nou op tegen zijn? Ja, u kijkt me allemaal aan van. Nou zeg het maar, dikke. Maar, waarom zou de heer daar nou tegen zijn? Zeg eens wat. Gaat de heer daarop achteruit als u uw verlossingsformulier oneerlijk in zou invullen? De Heer gaat er niet op achteruit. Maar wie gaat er wel op achteruit? Je gaat eraan kapot. Het maakt je stuk. Vroeg of laat halen je zonde je in en ga je eraan ten onder. En God houdt zoveel van u dat hij het daarom zo erg vindt. Het tweede is de duivel zal altijd proberen. Om ons wijs te maken dat vergeving, dat, nou ja, is dat nou wel zo? Ten eerste de vergeving in ons eigen leven, maar niet minder in welke mate zijn wij in staat om een ander te vergeven. En de boze zou je altijd weten duidelijk te maken dat jij toch echt gelijk had. Jij had gelijk, ja. Yeah. Die andere, dat is gewoon een hufter. Dat is gewoon zo. En ja, hij had dat gezegd. Ja, dat, nou, dat was niet zo. En dat was niet eerlijk. En hij heb je gekwetst. En die zuster heb geroddeld over jou. En dat, dat is, nou, dat kan ik toch niet. Ja, kan ik niet loslaten. En de bozen hadden er alles aan doen. Want ik, ik kwam namelijk op de gedachte om hierover te spreken. Toen ik las dat Paulus zegt: Jongens, ik wil niet droevig worden over jullie in hey, Korinthe, ik, ik, ik, ik wil niet meer, ik, als ik nou bij jullie kom, wil ik blij zijn. En als je, dat nou, als je dat nou wil bewerkstelligen, vergeef elkaar dan. En dan, ik vergeef het dan ook. En dan zegt hij, opdat de duivel geen voordeel op ons behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Paulus wist hoe de duivel werkt. Heeft u wel eens gehoord... In Pinksteren was dat een tijdje geleden, ik weet niet of dat nu nog zo is hoor. maar dat was dan wel eens een favoriete kreet. Ja, wij spreken zo weinig mogelijk over de duivel, want wij willen hem geen eer geven. Komt het bekend voor Ja, met alle respect, ik vind het geleuter van de bovenste plank. Elke generaal die zegt, of elke soldaat die zegt, luister eens die vijand, daar wil ik niks van weten hoor. Ik wil niet weten wat voor wapens die heeft. Ik wil niet weten hoe die werkt. Dat hoef ik allemaal niet te weten. Dan geef ik hem te veel eer. Ik kan je garanderen dat je de oorlog verliest. Als je weet ik ben een oorlog. Dan zou je moeten weten wie de vijand is. Wat hij in zijn arsenaal heeft. En hoe hij denkt. En als je dat hebt dan win je altijd. Amen. Amen. Zo is het. En Paulus zegt. Je moet, je moet elkaar vergeven. Want als je dat niet doet, dan haalt de duivel voordeel. En zegt Paulus, ik weet hoe die erover denkt, de duivel. Ik weet dat hij er alles aan zal doen om je wrang te maken, om je, om je, om je zuur te maken, om wrok in je hart te laten zijn. Maar weet dit, een ander vergeven is een cadeau aan jezelf. Je hem, sla je hem op op je harde schijf? Een ander vergeven is een cadeau aan jezelf. Het laatste wapen is dat wij twijfelen aan Gods vergeving. Waardoor we schaamte in ons leven krijgen. Schaamte. Ik weet niet of u het wel eens is opgevallen in het verhaal van, uh, van Genesis van Adam en Eva. Adam en Eva zondigen. En dan, uh, wie, krijgt er al, wie krijgt er het eerst eigenlijk de schuld? Weet u dat? Nee, God. Ja, zegt hij. Ik heb al van die appel gegeten, maar dat komt door die vrouw die u mij gegeven heeft. Het is toch ook bij de, bij de wilde konijnen af eigenlijk als je erover nadenkt. Ik wil u een klein verhaaltje vertellen, ik kan het niet laten om het, u toch, uh, om het met u te delen. Maar ze hebben laatst een, een, een, een, een schriftfragment gevonden, wat helemaal aan het begin van Genesis hoort, maar dat hebben we nooit geweten. En in dat, uh, in dat gedeelte, daar staat nog eens wat uitgebreider hoe Adam dan aan Eva komt. Uh, Adam was natuurlijk erg eenzaam, dat begrijpt u. En... Uh, hij zegt tegen de heer, ik zou graag een partner hebben. Nou, zegt de heer, dat, dat kan hè. Daar kan ik wel voor zorgen. Heb je nog wensen? Nou, zegt hij. Ze moet natuurlijk beeldschoon zijn. Dat sowieso. Daarnaast moet ze uh, de ingrediënten voor de maaltijd zelf verzamelen... en die op een geweldige manier klaarmaken voor me. Dat zou ik er ook wel op prijs stellen. Mocht er ooit sprake zijn van kleding dan wil ik dat ze goed uh, uh, kleren kan maken... en die ook goed schoon voor me houdt. Daarnaast mag ze nooit hoofdpijn hebben... Daar wil ik, dat wil ik sowieso niet hebben. <laughs> en uh, ze moet het altijd met me eens zijn... en me altijd eren. Nou, zegt de heer, dat kan. Ja, zegt Adon, maar... wat kost me dat eigenlijk? Nou, zegt de heer, dat, dat kost je een arm en een been. Hij zegt, wat kan ik voor een rib krijgen... Ja, de, rest, de rest weten we natuurlijk wat, wat er van gekomen is. Hij zegt, die vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft ervoor gezorgd. En die vrouw zegt, ja, die, die schepping die u gemaakt, die slang, die, die is die schuld. Maar wat is dan het eerste wat de Heer voor de mens doet? Hij roept ze natuurlijk, daar dat begint het natuurlijk mee, hij, hij roept ze. Maar ze schamen zich. Hij bekleedt ze. Hij doet dus niks aan de schuld. Nee, hij begint om iets te doen aan de schaamte. En waarom is dat nou? Omdat als wij ons schamen... dan verstoppen we ons. Als we ons schamen, dan worden we geïsoleerd. Als we ons schamen, dan, dan willen we er eigenlijk niet zijn. Schamen is het gevoel dat je niet... Er mag zijn omdat je niet voldoet. Omdat je niet goed genoeg bent. Omdat je iets gedaan hebt wat verkeerd is. Omdat je iets nagelaten hebt wat je had moeten doen. En dat kan zijn in het verleden. Dat je dingen gedaan hebt waar je je voor schaamt. Waardoor je je toch altijd terugtrekt. Waardoor je altijd weg Of dat je gewoon voor de, voor de 88ste keer bij de Heer moet komen en zeggen ja Heer, daar ben ik weer, ik heb weer dat en dat gedaan of ik heb dat en dat weer nagelaten en op een gegeven moment ga je ook gewoon niet meer dan denk je, ja de Heer ziet me aankomen je schaamt je je ziet het ook bij Adam en Eva het eerste wat ze doen is dat ze, ja een soort voor de boekhouders onder ons, een losbladig systeem aanbrengen, waardoor hun schaamte verdwijnt He, maar ja, hoe doen wij dat? We, we bedekken ons met dat we goede dingen doen. Of we bedekken ons met wat we hebben. Of we bedekken ons met hoe slim we zijn. Of we bedekken ons met hoe geestelijk we zijn. We, maar we bedekken ons. Waardoor we niet meer echt te zien zijn zoals we echt zijn. Maar de Heer die zegt, ik, ik wil graag dat je bij me komt. En ik, ik zou je wel bedekken. Maar op een andere manier. Want als dit de drie wapens van de boze zijn, verleiding en zonde, dat we problemen hebben met schuld en vergeving en dat we ons schamen, dan heeft de Heer ook drie antwoorden. Want zo is de Heer, de Heer is altijd sterker. Het eerste antwoord van de Heer is natuurlijk, als u verleid wordt, wat moet u dan doen? Dan moet u in uw Bijbel lezen en u moet bidden, zodat de Heilige Geest vaardig kan worden. Want hij heeft de schrift gegeven en hij heeft zijn geest gegeven. En als, we dat, als dat ons leven kan doordecemen, dan zijn we in staat om weerstand te bieden. En als we weerstand bieden, wat gebeurt er dan? Pinkster, broeders en zusters, biedt weerstand en? Wat dan? Ja, maar wat doet de duivel dan? Juist. Biedt weerstand en de duivel zal van u vliegen. Dus dat is het eerste wat de heer geeft uh, als het gaat om verleidingen en zonden. De heer zegt, kijk naar mij, ik heb mijn woord gegeven en ik heb mijn geest gegeven. En dat maakt dat jij en ik samen, zegt de heer, zijn sterker dan de hele wereld. Zijn sterker dan hij die de wereld uh, in zijn bezit heeft, onwederrechtelijk. Dan, broeders en zusters, ik weet dat ik een open deur introp, maar als het toch om vergeving gaat... Wat heeft de Heer daar dan tegenovergesteld? Tegen de schuld die we hebben. Hij heeft zijn zoon gegeven. Aan het kruis van Golgotha. En als de boze je ooit nog wijs probeert te maken. Dat het niet voor jou is. Dan mag je hem de deur wijzen. Dan mag je zeggen er heeft een kruis gestaan op Golgotha. En God heeft zijn liefdesbrief geschreven. Met bloed op hout. Aan mij. Wegwezen. Twijfel er nooit aan dat God van je houdt en altijd klaarstaat om je te vergeven. Hoe het ook tegen je gevoel ingaat, hoe het ook tegen je gedachten ingaat... God houdt zoveel van je zonder dat hij enige voorwaarden stelt. God zegt niet, ik hou van je omdat. God zegt, ik hou van je ondanks. Altijd. Wij zijn niet in staat om de liefde van God kleiner te maken... Wij zijn niet in staat om de vergevingsgezindheid van God aan te tasten. God staat altijd klaar om te vergeven. Altijd. En dan die schaamte. Ik weet zeker, want het is, het is overal, het is om ons heen, het is in ons... We doen dingen, we weten dat ze verkeerd zijn, we schamen ons ervoor en we trekken ons terug. En we vinden het heel eng, en het heel moeilijk om helemaal, figuurlijk gesproken, naakt te staan. En de Heer die zegt, als je tot mij komt, als je Jezus accepteert in je leven... En je, laat dat, je geeft daar uitdrukking aan door je te laten dopen. Dat je wordt bekleed met de Heer Jezus. Je wordt bekleed met Hem zelf. Zodat je je nooit meer hoeft te schamen voor wie je bent. Broeders en zusters, er is zo ongelooflijk veel verdriet. Misschien ook wel bij mensen hier. Zoveel verdriet, omdat je je niet waardig voelt, omdat je je niet goed genoeg voelt. En ik, ik hoop zo dat de Heer u deze middag, als dat speelt in uw leven, ervan overtuigt dat Hij u graag ziet. En misschien zou het eens goed zijn als we dat meer tegen elkaar zouden zeggen, want vind ik het fijn om je te zien. Dat vind ik het fijn dat je er bent. En wat minder oppervlakkig met elkaar omgaan. Elkaar handgeven. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Fijn. Ja, met mij gaat ook goed. Uh, en dan weer, aan, weer verder. Nee, laten we nou eens elkaar weer eens echt aan gaan kijken. En zeggen, ik vind het fijn dat je er bent. En dat je dan, als je elkaar aankijkt ook tegen Jezus aankijkt. Soms hebben we wel eens nou ontevredenheid is misschien een verkeerd woord, maar zeg heer, ik zie zo weinig van u. Ik merk soms zo weinig van u. Maar waar we kijken we elkaar dan niet wat beter aan? Want de heer woont toch in degene die naast je zit? Ik denk dat dan dat er een hoop zou kunnen veranderen in onze levens. De Heer heeft de schaamte weggenomen. En dat, dat is niet goedkoop geweest. Wij zijn opgegroeid met, het, met, met plaatjes van de Heer Jezus aan het kruis. Weet je wel. Met, met, dat, met dat bordje erboven in die en dan zo'n zo lendendoekje. Nou vergeet het maar. De Heer hing helemaal naakt aan het kruis. Zodat wij bekleed mochten worden met zijn heerlijkheid. En ik vind het zo geweldig. In Hebreeën staat het tot twee keer toe. Hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. Denk je daarvan? God schaamt zich niet voor ons. Dan hoeven wij ons toch ook niet te schamen. Niet omdat we zo geweldig zijn, maar omdat hij ons bekleed heeft. Omdat hij voor ons in de plaats gestaan is. En dat hij gezegd heeft, al die ongerechtigheden... Al die fouten, al dat falen, al dat tekortschieten, al dat niet kunnen wat je wel zou moeten kunnen. Kom maar. En hij heeft het allemaal in zich aan het kruis gebracht. Zodat elke aanklacht, goede aanklachten, dingen die echt waar zijn ook. Al die aanklachten die heeft hij uitgewist en hij heeft de duivel openlijk tentoongesteld en ontwapend. Die drie, die drie wapens van de boze die ik behandeld heb, ze zijn uit zijn handen geslagen. Laten we de schrift lezen. Laten we de Heilige Geest zoeken en, en welkom eten in ons leven, elke dag als het kan. En laten we nooit meer twijfelen aan Gods vergevende liefde. En laten we de schaamte uit ons leven weg dat uh, weghalen. Laat het wegstromen. Denk eraan, Jezus is naakt voor mij aan het kruis gegaan, opdat ik bekleed mag zijn. En hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. En als de boze drie wapens heeft en God ons drie antwoorden gegeven heeft, mogen wij ook antwoord geven. Dan mogen wij zeggen, Heer, ik ga weer, zoals ik het altijd gewild heb ook Heer, ik ga weer weerstand bieden ik ga weerstand bieden tegen de verleiding ik ga de dempers erop gooien heer. ik laat me niet meer ik laat mijn ogen niet meer trekken naar dat wat ik niet heb en want dat was natuurlijk zo'n gemene truc van de boze bij Eva je mag zeker nergens van eten ze mag overal van eten op één boom na dus waar gaat ze naar kijken naar dat wat ze niet heeft dempers erop ik ga niet meer kijken naar wat ik niet heb ik ga kijken wat ik in hem wel heb dat ga ik doen. Er staat in een van de psalmen des ochtends. Verzadig ik me aan zijn beeld. Iemand die verzadigd is hoeft niet meer te eten. Toch? Dus als je verzadigd bent van hem. Hoef je niet meer te eten van de boze. Een hond met een biefstuk zou je nooit achter een ach, kaal bot. Daar kun je hem niet mee trekken hoor. Als je een biefstuk hebt dan kan je wel met een kaal bot komen. Maar dan hij blijft lekker bij zijn biefstuk. Laten wij bij de heer zijn. Tweede antwoord. Ontvang die vergeving en geef die vergeving. Vergeef een ieder die iets tegen je misdaan hebt. Doe het nou gewoon. En als laatste. Als wij ons schamen blijven we weg. Ons antwoord mag zijn heer. Ik kom. Als de, boze zegt, waar, of als, als de heer zegt in de hof. Waar ben je? ...dan hebben ze daar één ding goed gedaan. Ze zijn tevoorschijn gekomen. Zullen wij ook tevoorschijn komen? Zullen we... ...zullen we die drie antwoorden... ...zullen we die eens tegen de Heer zeggen? In alle vrijmoedigheid... Als je behoefte hebt om dat nog wat meer vorm te geven, dan mag je ook gaan staan. Maar je zegt, Heer, ik ga staan, want ik neem me voor om weerstand te bieden. Om de dingen die goed zijn, ook op een goede manier te ontvangen. Ik neem me voor, Heer, om meer dan ooit te geloven en daaruit te leven dat u van me houdt en dat u me vergeven hebt. En dat u zelfs de zonde van morgen al vergeven hebt. Heer... En ik wil me niet langer verstoppen. Ik ben door u gemaakt, heer. En u maakt geen rotzooi. Zullen we onze ogen sluiten en daar de heer voor benaderen? Heer, we vergeten het zo makkelijk. Dat we niet hier nog op aarde zijn om een goede tijd te hebben. Maar dat we hier zijn omdat wij deel uitmaken van uw leger. Wat maakt dat wij in oorlog zijn. Dat uw vijand, dat dat onze vijand is. Heer, wilt u ons wakker maken... Wilt u ons de ogen openen? Zodat we weerstand kunnen bieden, Heer. Zodat uw vergeving ten volle in ons leven tot uiting kan komen. Op zo'n manier, Heer, dat wij zelfs mensen worden die vergevingsgezind zijn. Die niet op zoek zijn naar hun gelijk maar die op zoek zijn naar het geluk wat bij u te vinden is. Heer, en als we onszelf... geringschatten op een verkeerde manier... als we onszelf te min voelen... te klein voelen... te zondig voelen... te slap voelen... Heer, wilt u ons vrijmoedigheid geven om te komen bij u. Dat uit te spreken. Als we bij u zijn in onze binnenkamer... dat we het hardop uitspreken. Wat ons tegenhoudt... om ten volle in uw leger en in uw liefde te leven. opdat we zullen komen, Heer, tot u. Niet om onze wensenlijstjes voor te leggen. Niet om druk te zijn met van alles... Niet om het er nog beter te krijgen als dat we het al hebben. Nee Heer, om bij u te zijn. Gewoon bij u te zijn en bij u te horen. En te weten dat we bij wijze van spreken aan uw borst gedrukt worden. Dat we bij u op schoot mogen zijn. Omdat wij uw kinderen zijn en u onmetelijk veel van ons houdt. Heer, dat dat ons leven zal doordrenken. Dat dat ons leven zal vervullen. Dat dat ons leven zal kenmerken, Heer. Daar bidden we u voor samen. Heer, maak ons een, een, een overwinnend leger. Heer, er is al zoveel verdriet en ellende op deze wereld. En Heer, ik ben ervan overtuigd dat wij, zoals we hier zitten daar wat van kunnen wegnemen, dat wij die buurman in de straat misschien op de een of andere manier kunnen laten weten dat hij er wel mag zijn en dat die rare collega of die, die vervelende neef, dat het ons niet uitmaakt dat ze raar of vervelend zijn. En dat we ze zullen liefhebben zoals u ze liefheeft, heer. Help ons, heer. Om zoals u was, heer Jezus, toen u op deze wereld kwam. Niemand verachten. En iedereen liefhad. Heer, dat wij zo zullen zijn. Want dan, heer, zal de boze geen poot hebben om op te staan. Wij vragen u dat, heer, in de naam van de Heer Jezus die voor ons gestorven is op het kruis van Golgotha. Maar wat meer is, die is opgestaan om in ons hart te komen wonen. Dank u wel, Heer. Amen.